Amber Brandsen met het NOS-journaal. De politie doet uitgebreid onderzoek naar de man die gisteren in Den Haag drie mensen neerstak. Zijn woning is doorzocht en volgens de politie maakte alles wat de man tijdens het incident heeft gezegd deel uit van het onderzoek. Volgens getuigen riep hij Aloua Akbar. Tegen Omroep West zegt een getuige dat de man probeerde iemand de keel door te snijden. Gisteren zei de politie dat de 31-jarige man bekend was bij hulpverleningsinstanties vanwege verward gedrag. Medewerkers van president Trump hebben een Israëlische spionagefirma ingehuurd... om compromitterende informatie te vinden over twee oud-onderhandelaars van de Iran-deal. Zo meldt The Observer. Deze mensen moesten in discrediet worden gebracht... zodat het makkelijker zou zijn met het akkoord te stoppen, zegt een bron tegen de krant. Iran beloofde in 2015 zijn nucleaire programma af te bouwen... in ruil voor het intrekken van economische sancties. President Trump noemt de deal krankzinnig. Schrijfster Renate Dorrestein is overleden aan de gevolgen van slokdarmkanker. Met haar overlijden verliest de Nederlandse literatuur een van haar meest gedreven en beste schrijvers, al zullen haar romans nog langdurig voortleven, schrijft uitgever Podium. Onlangs kwam haar laatste boek uit, het autobiografische zelfportret Dagelijks Werk. In boekhandels en bibliotheken in het hele land komen registers waar lezers een laatste groet kunnen brengen. Renate Dolstein was 64 jaar. De Dalai Lama komt in september naar Nederland. De 82-jarige geestelijk leider van de Tibetaanse Boeddhisten was in mei 2014 voor het laatst hier. Hij komt op uitnodiging van stichting Bezoek Dalai Lama in de Nieuwe Kerk Amsterdam. De Dalai Lama zal een aantal lezingen geven. In Ahoy spreekt hij met acteur Richard Gere... die ook voorzitter is van de Internet. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate, Dit is Kees Kwaks van de ANWB. Er staan geen files. In Circus Zandvoort ben jij de artiest. Toets je snelheid, slimheid en behendigheid... op de nieuwste spelletjes en kermisattracties in Familyland.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 Ik je dit ook alweer? Goeie vraag. We zijn goed hè? Goedemiddag allemaal. Goede vraag. Welkom bij een, een nieuwe aflevering van Zierfem. Sport live in. Dat is de leeftijd, denk ik, Jaf. ja. Ja, nee, ja, dat maakt ook niet uit. Ik weet dat je dan je bakkers moet houden. Uh, maar goed uh, Henny jij wilde weten wat uh, dit muziekje is Nou dat kan Martijn je wel vertellen denk ik nou, Voor mij het niet over het programma Maar het oh. nummer is uh, Play The Sex van, uh, yeah, Dat is van Head Candy Dat is een, een, een groot feest van, uh, van vroeger Oké, okay. uh, okay. okay. uh, Het is te lekker weer voor, voor Ja dat, dat vind ik ook ja Zullen we het de hele middag over seks hebben Want over sport <laughs> is niet veel natuurlijk <laughs> dus, Beste luisteraars <laughs> Radiootjes aan de oren <laughs> Telefoontjes in de hand Lekker meeluisteren met ZFM Sport Live Vandaag Excelsior Ajax, Herenveen Feyenoord, PSV Groningen, Utrecht VVV... Willem, Willem II Vitesse, AZ Pek Zwolle. Heeft, Pek heeft de laatste kans voor uh, het nog door kunnen gaan. Twentenak, Sparta Heracles en Goda Jesse, Ado. En ook Ado heeft nog kans op de playoffs. Heel interessant natuurlijk. Onderaan de situatie ook interessant. Sparta is gedegradeerd. Maar we hebben natuurlijk Roda en Nak die vanmiddag er nog alles aan moeten doen. Bovendien is het zo dat heel veel ploegen proberen zo hoog mogelijk op de ranglijst te komen. Want dan krijgen ze meer geld. En dat is natuurlijk ook belangrijk. TV-rechten, hè? TV-rechten. Ja, ja. Allerlei interessante dingen. Maar natuurlijk ook de Giro d'Italia die Israël. Ja. Lekkere muziek heeft hij. Was dat een fijne opener of niet? Zeker als het de klassieke versie is. Want uh, ik word altijd op het verkeerde been uh, gebracht als ik denk... Oh, daar heb je hem weer. die, uh, <laughs> die Met dat, uh, wat, dat, dat tropische geluidje ertussendoor Dat ja. doet een beetje afbreuk aan dat nummer. Coldplay. Welkom bij Sport Sportlife. 23 graden in Zandvoort. Als u nog vanuit Heemstede deze kant op wil komen, hebt er dan een uur voor over. Want zo lang duurt het voordat u hier bent. Er zijn bijna geen parkeerplaatsen meer. Het strand is overvol. Maar wat wil je met die 23 graden? Jop van Es, je hebt er ook tegen gewaarschuwd, hè? Ja, ja. Uh, en ja, en, en, en namen natuurlijk uh, gisteren, uh, dat uh, dat werd een uh, ja echt een probleem af en toe. En dit vanochtend is er uh, trouwens een, uh, een aanrijding geweest op een gedeelte vlak na de uh, natuurbrug richting Zandvoort. En daardoor stond er tot dik voorbij de hoe heet die straat daar in Heemstede de, de uh, uh, Heemstede Dreef, een file. En dat duurde heel lang voordat die uh, redelijk opgelost was. Ja, en uh, dat krijg je met het mooie weer natuurlijk. Weinig nou, sport? De, sorry? Weinig sport? Nou, dat valt me nog wel mee. Afgelopen week heeft uh, Jesper Rasje natuurlijk zijn derde ronde gewonnen. Dat is onvoorstelbaar trouwens. Hè? Ja, geweldig. Helemaal goed. Het was een thuisrace. Thuisronde. Rondje. Het Koningsdagronde van Enkhuizen. En zijn ploeg komt daar vandaan. En in. Uh, uh, uh, uh, uh, in de kopgroep was hij weer eens een keer de rapste in de sprint. En dat doet hij regelmatig. Een hele snelle sprinter. En hij heeft oog voor de situatie. Het viel op een gegeven moment stil. En toen ging hij aanzetten. Dat moet je hebben. Dat heb je of je hebt het niet. En als je dat hebt, dan kan je wedstrijden winnen. Ja, hij heeft er een neus voor. Ja, zeker. Zeker, zeker. Dan hebben de basketbaldames hun seizoen afgesloten. Uh, vorige week zaterdag in een uitwedstrijd die thuis moest gespeeld worden. Uh, heel raar allemaal. Maar goed, ze speelden in Hippolytus Hof. Tegen, uh, uh, dan moet ik even kijken wat het ook alweer was. Uh, dat is ook niet heel, heel erg belangrijk. Oh ja, breakout 88. Dat houdt trouwens op te bestaan. Erg jammer. Die meiden wilden dolgraag winnen, die wedstrijd. Maar uh, Popper had het uh, goed in de gaten. Uh, het is geen grof overwinning. Maar met uh, 52, 43 Dan mag je toch uh, dankbaar zijn dat je weer gewonnen hebt. En uiteindelijk de derde plaats in de competitie hebt gehaald. Je hebt dus je eigen doelstelling overtroffen. En het is heel verpand dat Amber van Duin... Uh, met 337 punten, ja, in 18 wedstrijden, uh, topscorer werd van het team. Uh, dan uh, gaat ze echt richting Niels dan die er iets meer had, maar in meer wedstrijden. Ik vind het geweldig en ik ben blij dat ze weer in zand voorspeelt, want ze heeft uh, eigenlijk leren basketbal in Ermuiden bij uh, Acredes. Dan was er nog een viswedstrijd, die is er trouwens vandaag ook eentje, en die leveren heel weinig vis op voor de vissers. Want als je met 30 man uh, 28 vissen eruit haalt, dan is dat niet goed in twee uur tijd, of drie uur tijd. Dat uh, is erg jammer natuurlijk, maar goed, uh, het, het is een hele leuke hobby om te doen. En uh, er zijn punten te verdienen voor een, uh, een, uh, een, ja, een totaalstand op het einde van het seizoen. Dan hadden we natuurlijk ook nog de Trophy of the Dunes. Uh, ja, daar weet jij een heleboel van natuurlijk. Ja. Wat ik het mooiste vond, dat waren die, die trucks, die racetrucks. Mijn god, wat een power hebben die dingen. Ongelooflijk. Ik, ik heb de start meegemaakt van, van een van die uh, racers. En uh, het brult sowieso uh, gigantisch en gaat er ineens een power op die wieler los. Onwaarschijnlijk. Maar goed, uh, heel leuk om te zien en houd in de gaten want ze komen dit jaar nog een keertje terug in Zandvoort. Dan heeft uh, helaas uh, uh, ZAC, de dames van ZHC, hebben opnieuw verloren tegen de op nummer 1 en laatst. Uh, ja, er was al een groot puntenverschil uh, op de ranglijst en ook nu moesten ze uh, uh, de uh, zegen aan uh, de HDS laten. Die hadden ze trouwens in de tweede wedstrijd van het seizoen uh, in Zandvoort op gelijke hoogte gehouden. En dat was hun enige punt wat ze tot nu toe gescoord hebben. Het gaat niet goed met die dames en laten we hopen dat het uh, volgend jaar een uh, stukje beter gaat. In ieder geval, voor zover ik weet en voor zover uh, de, de coach weet, blijft Jaar Bleker als trainer. En dat is een goed ding, want hij leert die meiden echt hockey. Nou, dat is toch leuk nieuws allemaal, toch? Absoluut. Ja. Wat ga je doen vanmiddag? Ik, ga, ik moet uh, naar, uh, naar een binnengebeurtenis. Ik moet foto's maken van het uh, concert in de, in de uh, protestantse kerk. En dan gaan we nog even de markt op om foto's te maken. En dan ben ik eigenlijk klaar voor vandaag. Lekker hè? En wat, ja. ben je al nerveus voor donderdag? Nee hoor. Om 7 uur hè? In Hillegom. Kat het bakkie. Op een, hè? Kat in het bakkie. Ben je erbij ook? Uh, ja. Nou ik hoop erbij te zijn. Ik moet even vervoer zien te regelen. Maar ik denk dat Zandvoort uh, niks te vrezen heeft uh, van de, deze ploeg. Sparenvouw, dat speelt uh, in de derde klasse zondag, maar staat ergens onderin geloof ik. Jij weet dat beter. Maar... Bijna gedegradeerd. Dat bedoel ik. Dus dan gaat het naar de vierde klasse. Ja. En dat ze dan van Edo wonen, dat was voor mij een godsraadsel. Maar we weten dat Edo problemen heeft. Uh, en, en misschien hebben die daar wel mee te maken. Maar ik denk dat Sandvoort zondag uh, voor het eerst een uh, Dagblad uh, gaat winnen. Leuk hè? Een dubbel dus. Ja. Ja, ja, ja, ja. Ik, Ze hebben laatst ja. in, in de beker aan zich uh, niet zo goed gepresteerd, uh, maar uh, ja, als je twee prijzen in een seizoen wint van de drie, doe je het goed. Ja, in, in ieder geval kunnen we wereldkundig maken dat we zeker voetbal flitsen mee gaan nemen donderdagavond, dus nou, ja, maar dat, wel. Dat, is, dat is heel leuk nieuws. Gebeurt wel in het uh, programma Alternative FM wat ik doe hoor? Ja, nou, perfect. Ja, helemaal per, ja. goed. Uh, uh, we hebben een het ook wel eens uh, honkballen via jou live kunnen meemaken. En ja, ja. dat Willem en ik in het stadion waren. Ja dat, uh, klopt. ja, dat klopt. En ik hoop het dit jaar weer te kunnen en mogen doen. Maar nou ja. dat is nog van later zorgen. Ja, oké. Okay, maar goed, we hebben sowieso uh, verslaggeving. Uh, dat is in feite eigenlijk al geregeld. Dus... Nou, geweldig. Ja. Als ik er ben wil ik ook eventueel om wat zeggen. Uh, dat is helemaal goed. Helemaal niet uit. Ja. Maar ik moet er wel zijn. Ja, nee, dat is prima. Dus, uh... <laughs> uh, Joop, een laatste vraag. Je had het net over hengelsport, hè? Vind je dat nou echt een sport? Ja, ik denk het wel. Waarom vind, jij dat, waarom vind je dat? Het is lichamelijk geen sport, maar je moet wel van de hoed en de rand weten om vissen eruit te kunnen halen. Als jij, oh. als jij dat niet weet... Er zijn altijd dezelfde die winnen. Mm. Die mensen hebben het gewoon in hun vingers. Ze hebben een goede aas, gooien goed in, weten waar ze, waar, waar ze mee bezig zijn kunnen reageren op het topje van de hele als het gaat bewegen. En als je dat niet kan, als, als je dat niet weet, als je dat nooit gedaan hebt, nou, dan, dan, dan, dan is het net zoals bijvoorbeeld een, een, een simpele sport, voetbal, ja, dan, dan lukt dat ook niet. Nee, okay. je, je, moet, je, je moet echt uh, kennis van zaken hebben. Uh, heeft het te maken met de, de stroming van het water, uh, de stand ja, van de wind? Ja, alles. alles. echt Alles moet je in de gaten houden. Als je dat, als je daar geen kijk op hebt, daar ja, is het leuk om mee te doen. Echt ja. Heel leuk om mee te doen. Ja, maar, ik, uh, <laughs> ik, ik zie, ik zie eigenlijk maar één ding: het beeld van een man met uh, die zo'n zo'n bamboestok tegen zijn uh, wat, wat, nou. uh, ja. Dat... Tegen zijn buik aanhoudt? Ja, het is al een beetje achterhaald. Oh, dat is al <laughs> achterhaald. Oké, okay, nee, ja. Ja, Want het zijn allemaal uh, carbonfiber hengels, uh, modernste spul, allemaal prachtige mooie hengels. En als je bijvoorbeeld, uh, ik heb niet, weet niet of je de krant voor, voor je neus hebt nee. van uh, afgelopen donderdag, hm. er staat een prachtige foto in van 30 vissers op een rij. Dat ja. is ontzettend indrukwekkend gezicht. En uh, ja, helaas, het ligt ook aan de stroming, en, uh, het, het heeft met alles te maken. Er zijn er weinig vissen eruit gehaald en dan is het de kunst om er toch nog uh, de goede uit te halen en dat is zoals je Frederik op stond: drie vissen met een totale lengte van 77 centimeter en win win een wedstrijd waar 250 euro op stond. Ja. Ja. ja dat, dan, is, dan, dan gaat het toch uh, nog wel om, uh, om de zoute pegasus. Maar goed. Wisten wist, <lacht> wist jullie trouwens ook dat uh, Hennie Henny vist ook, hè? Ja. Maar nee, Henny, vis naar complimentjes en naar de vrouw. Ah, ah, Joop, dankjewel hè. Ja, oké, okay, mooie ik vinden en tot de volgende keer. Ja, dankjewel. Goed, dankjewel, hoi. hoi. Goed. Goede smaak, hè? Die, uh... Ja, zeker. Uh, het is een mu muzikaal, wel cultureel erfgoed, hè? Uh, de uh, ja. Dire Straits met Mark Nopfloor op het. Uh, Lekker toch? Ja, eigenlijk. Ja. Uh, laten we beginnen even over de Jupiler League, Martijn. Ja. Waarom is die zo leuk? Gisteravond, wat een mega stunt van Dordrecht. En ik heb gisteravond gewoon twee echt hele leuke wedstrijden zitten kijken. Fantastisch, hè? De eerste was natuurlijk Almere City, uh, uh, wat bezoek kreeg van MVV. In de uh, nou, MVV die klapte er volop. En De eerste wedstrijd uh, was al gewonnen door, door Almere City. En ik had op een gegeven moment toch echt het idee van... nou, het zou zomaar kunnen gebeuren. Nou, ja, goed, uiteindelijk uh, door een uh, knappe goal van... Uh, hoe heet die sneller? Van de water geloof ik in. Ja, ja. Uh, nou ja, we werden, werden die dromen werden, uh, die konden de prullenbak in. Maar wat er daarna gebeurde hey, bij Cambuur bij tegen, uh, tegen Dordrecht. Heb je zitten kijken? Ja. Ik, uh, Ongelooflijk. Dat Cambuur is een hartstikke goede ploeg, maar... Ja. Absoluut. Als je dus thuis met 4-1 wint. Ja. Uh, heb je die, dat interview met die, met die trainer, hoe heet hij ook weer? HK? Uh, nee, dat heb je niet ja. gezien. Uh, uh, is, is René Hake nu daarin uh, ineens uh, ja. op uh, gedoken? Uh, die is daar op gedoken. <laughs> ja. Die heeft uh, gisteren uh, vier man uh, rust gegeven. Ja. En um, ja, goed, Kambuur speelde natuurlijk vorige week nog bij, bij Telstar. Ja. Um, alle vier die jongens die hij die op de bank zitten, die speelden gewoon toen een bepalende rol. Ja. Hij ging er gewoon al vanuit dat hij er was. Ja, en goed, je ziet het. Als je achteruit gaat lopen in het voetbal, verlies je. Ja. En uh, nou ja, goed, het werd op een gegeven moment uh, 1-0 volgens mij voor, eerst voor Kambuur. Uh, maar de, de 3-1 uiteindelijk voor, um, voor Dordrecht. Dat was een strafschop van die Mamudov. Ex-Telstar. Ex dat vind ik dan wel weer leuk. En jij zei dat hij er buiten was. Ja, mm -hmm. ja. Maar goed, uiteindelijk. Ja, ze, ze roepen het zelf over zich af. hoor. Dat vind ik echt. Ten mm. eerste al door een, door een coach die er te makkelijk over denkt. Ja, en op een moment je achteruit gaat lopen. Ja, je, je roept het over jezelf af. In penalties, hè, net als bij Spaan ja. <laughs> Onvoorspelbaar. Maar ze wonnen hem, door Dordrecht. Ja, ze gaan door. Oh, Voor mij schoot ze alles raak. Ja. En, um, ik had het niet verwacht. Dordrecht is, uh, speelde een ijzersterke uh, uh, middengedeelte van, van het seizoen. Uh, de, de laatste fase ging het weer wat minder. Maar nu ineens, uh, ja, ik vind het wel een stunt. Ik ook. Ja. Hoe gaat het met Telstar? Die hebben afgelopen uh, vrijdag, uit mijn hoofd, hebben die geoefend uh, tegen, tegen, tegen Jong Z. 7-1 gewonnen. Ja, ongelooflijk. Ik weet niet precies met wat voor, wat voor um, ploeg AZ kwam. Maar ja, als je 7-1 win, wint van een competitiegenoot. Dat, uh, ja, Goed, ik heb hoop. Ik, ja. ik heb zin in donderdag. Er stond trouwens ook een uh, uitgebreid, ja, uitgebreid de... artikel in het Haarlems Dagblad afgelopen week. Uh, met uh, de voorzitter van uh, Telstar. Dat, uh, dat er echt uh, wel uh, leuke dingen aan het uh, gebeuren zijn daar in Velsen. Ja, zeker weten. Ja. Mooie man, he, die voorzitter. Ja. Die uh, moeten ze bij de KNVB maar eens een keer een hoge functie geven, vind ik. Belle de Duitse vader. Uh, ja, die speelt natuurlijk bij, bij zaterdag in de waard, naast, Ja. ja. Um, ja ik, ik, ik ben bang dat op het moment dat hij opstapt of iets dergelijks bij Telstar. Dat ze daar echt een enorm gat terechtkomen. Ja. Uh, hij was van de week heel eerlijk. Hij vertelde: van um, dit seizoen um, draait het sportief goed. Maar um, wat sponsorinkomsten betreft, hebben ze drie ton minder binnengehaald dan. Vorige zoen. En dat komt doordat Steve Hammerstein... Hè, de commercieel directeur... die, is, uh, die heeft uh, hartklachten uh, sinds dit seizoen, Dus die is, die is afwezig. En hij draagt dit wel de succes op aan hem. Um, maar ik ben echt bang... Dat, uh, dat het heel moeilijk wordt op het moment dat hij wegvalt. Ja. Hij, is, hij is een stuk rust. Ja. Wat bij heel veel andere clubs niet is. Hij, is, hij, hij vertelde ook in dat, in dat artikel... Hè, waar, mm -hmm. waar jij het over hebt. Mm -hmm. Hij kwam uh, uh, bij Telstar binnen. Uh, ja. Nu 14 jaar geleden, geloof ik. Wat is het? 15 jaar geleden? Ja. ja. En hij, uh, hij had wel het idee van... ik zet het even binnen drie, vier maanden op de, op de rit. Nee, dus. Daar heeft hij gewoon twee jaar over gedaan. Om alleen te winnen aan de club. Aan het hele voetbalgebeuren. Want ja. de voetbalwereld is niet te vergelijken... met, eh, met, met, met, met iedere andere uh, uh, zakelijke, uh, zakelijke wereld. Het is zo bizar. Heeft het met een lange adem ook te maken uh, om weer zo goed te krijgen. Want het ja, was maar... toch eigenlijk een, een beetje... een kwelverhaal uh, daar... Uh, bij Binnen. Schone, ja, klopt. Uh, ja, Lange adem, absoluut. Ik ben heel blij dat ze al die jaren... gewoon wel de rust hebben bewaard. Hè. Ondanks dat Telstra in 2007 uit mijn hoofd... of 2008 bijna omviel. Ja. Um, maar ja, de lange termijn... Um, uh, er werd vorig jaar... stond er op een gegeven moment uh, ook in het Zagblad een artikel van een, uh, een columnist. En die vertelde dat het... en daar was ik het roelig mee eens... Het ging met Telstra altijd alleen maar over het cult gebeuren. In plaats van uh, om het, het prestatie. Uh, om de prestaties die op het veld gelegd moeten worden. Ja. En uh, uh, ondanks dat, er, dat, dat, dat die prestaties altijd achterwege zijn gebleven, Pieter de Waard is wel altijd rustig gebleven. En uh, uh, ik denk ook dat, dat dit succes. Tuurlijk, hij heeft Mike Snoei als trainer aangetrokken... en Piet Buter als technisch directeur. Ja, is niet misselijk, deze mensen. Nee, absoluut. Maar ik vind toch echt wel dat dit bij de Waard op z'n cv mag komen. Hoe zit het met de spelers? Nou ja, je weet dat inmiddels Jerry Schout is vertrokken. Tenminste, is vertrokken. Aan het eind van het zoen gaat hij naar Excelsior. Mooie stap. En ik vind het gewoon een hele degelijke keuze. Ik las allemaal reacties dat mensen vinden... dat naar Utrecht of iets dergelijks. Kijk eens naar Osman. Er was gewoon de eerste helft van het seizoen de uitblinker. Dus grote ster was Vier keer ingevallen he, bij Herakles. Ja. Ja. Verder geen minuten gemaakt, niks. Nee. Nee. Dus uh, ik, uh, en ik verwacht wel dat Schout er gewoon bij Excelsior gaat voetballen. Uh, degene die daar nu op die plek staat... dat is bijvoorbeeld zijn uh, uh, Hadouir uit mijn hoofd. Uh, die zijn toch allemaal wat op leeftijd. Ja. Ik, uh, ik zie Schout daar wel uh, een, een basisplek over. Mm -hmm. Wat komt er nog bij? Um, twee jongens van, uh, van AZ. En ik uh, moet heel even Jaap uh, kijken. Want die heeft... Uh... Nou ja, ik heb hier het uh, bericht uh, over uh, Jerry Schouten dan. Uh, dat hij dat gaat vertrekken. Hè? Dat, dat heb ik... Uh... Nou, ik weet dat Kik groot komt. Ja. Uh, en daarnaast ook nog een... een, een volgens mij een, een aanvaller. Ik kom even niet op zijn naam. Uh, maar dat zijn jongens die hebben het hele seizoen gewoon bij, bij Jong AZ in de basis gespeeld. Ja, die nemen natuurlijk wel een stukje, een stukje opleiding mee. Wat heel veel jongens bij Telstar nog niet hebben. Nee. Wat uh, is het programma? Wanneer en hoe laat? Daar is een wijziging uh, heeft er in plaatsgevonden. Ja, daarom vraag ik ja, u. Uh, eigenlijk zou Telster komende donderdag uh, om half drie thuis voetballen tegen de Graafschap. Die wedstrijd is vervroegd naar half één. Ja. En uh, de zondag daarop, dus van een dag over een week, uh, om half één uh, wordt gevoetbald in Doetinchem. Ja. En de winnaar over, dat, over die twee duels, die gaat door naar de finale van de van de playoffs. Oké. Okay. Ja. Ja. Je uh, weet wat ik gezegd heb, hè? <laughs> ja, dat weten we allemaal. Uh, er is nog één ding over die, uh, over die wedstrijd die, die wedstrijd in Doetinchem. Want daar is nog wel wat over te doen. Want de Gelderlander die heeft uh, daar uh, het een en ander over gezegd in hun uh, artikel. Uh, de voetbalwedstrijd uh, tussen die twee clubs uh, voor de playoffs op zondag 13 mei. Uh, die mag dan uh, worden gespeeld zonder de verpaling. Plichten buscombi voor de bezoekende club Telstar. Dat betekent dus dat je gewoon op eigen gelegenheid daar naartoe kan gaan. Ja, de ik denk dat het, dat het een van de weinige clubs zijn. Die uh, spreken s ochtends om, uh, om 11 uur, 12 uur af uh, in de kroeg. Mm -hmm. gewoon, uh, je hebt uh, bijvoorbeeld in de Muiden uh, de Zeewegbar. Ja. Uh, daar, daar zat al 200 man binnen en die zijn om een uur of uh, zes met z'n allen gaan lopen naar het stadion. Eén groot feest. Alles staat door elkaar. Dus dat zo'n zo zo burgemeester dan weer, dan weer bang is voor, uh, voor rellen... Ja, dat is een man die zit gewoon achter zijn bureau... Ja. en die heeft er totaal geen gevoel mee. Mm. Uh, in plaats van dat hij eens gaat luisteren naar, naar wat er uh, gebeurt... of in gesprek gaat met de club, zo wat dan ook... nee, die heeft gewoon gezegd, dat willen we niet. Uiteindelijk is er een brief gekomen... Uh, vanuit de beide supportersverenigingen van dit is onzin... en heeft hij uh, uh, inderdaad die, die compie teruggetrokken. Volledig terecht. Helemaal goed. Heel even een berichtje over de Giro d'Italia. Dat is een goede 220 kilometer vandaag door de Negab-woestijn... 40 graden, 40 graden, ik kan je jullie moet vertellen, zelfs in de auto is het te heet. Maar als je dan op zo'n fiets zit met die brandende zon op je hoofd, is het ongelooflijk. Direct uit de start schieten drie redders ervan door, Enrico Barbin, Marco Fraporti en Guillaume Boivin de Fransman. En die hebben een voorsprong gehad van zes minuten, dat wordt nu alweer wat minder. Maar we houden u op de hoogte over de Giro d'Italia. 40 graden op de fiets, joh. Wat een niet, hè? Ja, wij, hebben, wij klagen alweer. Ik heb broodjes Bopal mee, die, die kunnen ze daar wel opwarmen. Nou, over meegenomen, we, <lacht> we hebben ook een cadeautje gekregen... voor Martijn en Henny. Een heerlijk pak stroopwafels. Zeker, recht. Dat kan niet anders of Celeste is weer stiekem hier geweest. Inderdaad. We gaan even luisteren naar een, een plaatje. En uh, daarna gaan we bellen met, uh, met iemand van uh, Koninklijk HFC over, uh, over gisteren. Uh, de... En over Van de Week. He? Ja, precies. Laten, laten we het vooral over Van de Week hebben. Goed. <lacht> distance in and... We hebben uh, niet heel veel voetbal dit weekend, maar koninklijk AFC heeft gisteren wel uh, uh, gespeeld. En, uh, en we hebben Paul Heesenberg aan de telefoon. Ik denk dat ik ga ook vragen of hij zijn religie uh, verloren is na gisteren. Paul, hoe is het met je? Nou, uh, het was een zware middag en hier laten we het daar maar op houden. <laughs> Zwak ik uitgedrukt. Verloren? Het huh? geloof werd ik nog niet verloren, maar gisteren was een zware middag. Uh, we speelden uit bij uh, Jong Sparta. Op het kasteel? Uh, met... Op het kasteel. Uh, dat is altijd een beetje apart daar, want je zit met uh, 150 man in een stadion waar we veel meer in kunnen. Maar goed, dat heb je nou eenmaal af en toe als je tegen de belofte ploegen speelt. Zoals het zo mooi heet. En die belofte ploegen, ja, daar kan je geen pijl op trekken. Dat, uh, thuis hadden we met 4-0 gewonnen. Uh, maar gisteren was de andere koek, stonden we na, eigenlijk na, ja, na een half uur al uh, kansloos achter met 3 of vier nul. Drie goals in twaalf minuten. Uh, ja. En het sterkste deel van, van HC is de verdediging, vooral het centrum. En die waren gisteren helemaal de weg kwijt. Ja, klopt. We hebben een van de minst gepasseerde verdedigingen van de tweede divisie. Maar gisteren uh, hadden ze even een uh, wat mindere dag. Nou ja, dat kan gebeuren. Het zijn ook mensen... En uh, ja, dat moet je tegen zulke talenten als van Jong Sparta niet doen. Want er uh, stonden voorin twee uh, spelers. Dervisoglu, uh, nummer 9, de Spits. En uh, daar vlakbij nummer 10 uh, Bukhari. Die was goed, hè? En uh, ja, die, die speelde gewoon de hele AFC verdediging met z'n tweeën stuk. En uh, ja, dan kan het hard gaan. HFC heeft hard en spits nodig. Is er een mogelijkheid om die uh, man met die moeilijke maan, Halil Dervisoglu. Om die te halen? Dat denk ik niet, Henny. Want uh, die, kreeg, uh, die werd gewisseld in de rust... nadat hij vijf keer gescoord had in de eerste helft. Ja, 21 en, in totaal uh, al erin. Poeh. 21 dit seizoen al, ja. En uh, die, uh, die kreeg in de rust te horen van zijn trainer... dat hij uh, vandaag... Uh, met Sparta 1, het grote Sparta wat in de eredivisie uitkomt en wat straks na competitie moet gaan spelen om erin te blijven, uh, mag gaan meedoen. Ja. Dus dat is niks voor HFC, daar kunnen wij denk ik niet, uh, niet aan tippen aan Sparta 1. Nee, er waren twee positieve dingen. De tweede helft werd 0-0 en toen hervond HFC zich, dat is toch knap, bij zo'n dreun. Maar de tweede was het debuut van Mourier. En dat soort dingen, dat juich ik van harte toe. Ja, eh... Uh... Jij weet en Martijn ook, maar de luisteraars misschien niet... dat ik teammanager ben van Jong Hfc. En uh, ja, Onze voornaamste doelstelling is uh, het opleveren van talenten voor het eerst. Uh, dat is nog belangrijker dan kampioen worden... en dat soort uh, bijzaken tussen aanhalingstekkers. Want vinden we vinden het natuurlijk wel leuk om kampioen te worden. Maar het opleveren van talenten... en uh, zo hebben we al uh, ja, Robin Eindhoven, Ilias Bronkhorst, Franklin Lewis... en gisteren hadden we dan weer een uh, debuut... Van uh, Moeni Munji. Pijltje hoor. Ja, Moeni voetbalt nu een jaar in uh, Jonge AFC. Uh, heeft daarvoor zijn uh, opleiding genoten bij uh, Utrecht. Dus uh, komt van een uh, BVO. Uh, maar voetbalt zoals gezegd nu een jaar in Jonge AFC en ja uh, speelt naar de sterren van de hemel. Dus uh, die mag volgend jaar uh, samen met Loet de Kwant ook uh, gaan aansluiten bij uh, de A-selectie van uh, Konink AFC. Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst. Ja, AFC heeft weinig budget, Henny. En in de top van het amateurvoetbal zijn de centjes uh, belangrijk. Uh, dat klinkt raar, uh, want we hebben het over amateurvoetbal, maar zo is het wel. Ja. En AFC heeft weinig budget, uh, dus uh, wie niet sterk is, moet slim zijn. Ja. En uh, wij proberen ze zelf op te leiden. En dat lukt. Uh, en dat lukt vrij aardig, maar ja, we hebben het echt over de absolute top van het amateurvoetbal. Dus om daar te komen is heel moeilijk. Uh... Ja, maar laten we nou eens even teruggaan in de week. Want jij ja. zei het net, ik, ik heb van Martijn, die daarbij was, ik was zelf naar Zandvoort, ja. maar ik heb van Martijn gehoord dat dit de leukste wedstrijd was die hij het hele seizoen gezien heeft. Een reclame voor het voetbal, Martijn. Nee, niet de leukste, maar wel een van de leukere. En uh, nou ja, eigenlijk maakte Paul zelf nog al een brugje. Want dat uh, uh, deden wij bij. bij uh, we hebben nu over de onder 23-competitie. De AFC ja. uh, sloeg uh, afgelopen uh, dinsdag uh, de verliezend finalist van vorig jaar aan Muiden met, uh, met 4-1. Uh, ja. Uitblinken vond ik zelf Loet de kwant. Ik bedoel, die, die, die, ja, die, goed, hij, hij gaat door naar de A-selectie. Maar hoe hij die, die jonge jongens aan de hand nam, uh, ik heb daar wel met, met, uh, met, uh, met respect naar staan kijken. het waren jongens van onder 17 en onder 19, hè? Ja. ja, en Paul, Paul was daar ook uh, uh, elftal leider van, ja. toe, Paul. Ja, ik was uh, Laurens den Heuvel uh, die de Jonge AFC doet, die de luisteraars misschien ook kennen als uh, trainer van Zandvoort uh, vorig seizoen en oud-prof van AFC uh, Haarlem. En Laurens ten Heuvel uh, en uh, ja, Laurens heeft een mooie carrière uh, achter de rug. En is nu uh, sinds een paar jaar actief als trainer in uh, dit seizoen van Jonge AFC. En uh, die coacht ook de 123. Zo, ook in de voetbal in Haarlem 123 Cup. En we speelden inderdaad tegen M Muiden. En, ja, als we Jong-HFC opstellen, dan uh, zijn de uitslagen zo groot in ons voordeel uh, ja, dat het eigenlijk niet leuk is. En, uh, en, en daarom hebben we uh, in overleg met voetbal in Haarlem uh, besloten om een al te maken van uh, onder 17, uh, onder 19 en twee spelers van Jong-HFC. Uh, dus die gasten hadden nog nooit uh, in deze samenstelling gevoetbald. Maar uh, ja, die kennen natuurlijk wel de HFC-filosofie en de manier van spelen. En uh, ja, als je dat goed neerzet uh, met zulke toptalenten... dan blijkt dat puzzeltje heel makkelijk in elkaar te vallen. En die speelden de sterren van de hemel. We uh, hebben 4-1 gewonnen en alle vier de doelpunten kwamen van onder 17 jongens. Dus dat is toch wel heel uh, bijzonder uh, tegen een derde klasse. Leuk hè? Ja, ja dat is echt genieten. Dat, uh, als liefhebber zijn dat uh, inderdaad... Uh, de mooiste wedstrijden, als je gewoon met zelfopgeleide jeugd uh, ja, uh, zo'n mooie prestatie neer kunt zetten, uh, daar, daar spat het plezier vanaf. Dat is hartstikke leuk. En daar, en daar gaat het om, Paul? Daar gaat het om. Het gaat om het genieten en om het plezier. Uh, als dat er niet is, dan, uh, ja, dan, dan houdt alles op, zeg ik altijd. Want je moet het wel voor je lol doen, anders wordt het werk. En, uh, dat doen we gedurende de week. Zo is dat. Paul, uh, als laatste. We zijn met die club bezig. Ja, dat is waar. Paul, als laatste. Uh, hoe is de stand van zaken met Jong-AFC? Nou, Jong-AFC is vijf punten los met nog drie wedstrijden te spelen in de reservehoofdklasse West. En uh, dat betekent als het dit weekend uh, aanstaande zondag uh, om elf uur thuis van uh, AFC 2 uh, gewonnen wordt. En Jos laat een puntje vallen, Jos Watergraas meer, uh, dan zijn we kampioen. Als Joswatergaas meer ook wint, dan uh, moet het de week daarna gebeuren bij Ado 20 uit. En uh, ja, je hebt acht reserve in Nederland. Dat is dus eigenlijk het hoogste niveau waarop een uh, tweede elftal actief kan zijn. En die acht reserve gaan uh, na de reguliere competitie in een, uh, in een ja, soort, soort toernooiachtig format uh, uitmaken wie zich kampioen van Nederland uh, mag kronen. Jullie zijn goed op weg. En we zijn lekker op weg, maar uh, ja, we zijn er nog niet. Uh, Kampioen zullen we waarschijnlijk wel worden. Want dan moeten we wel echt uh, heel dom bezig gaan. Uh, willen we in die laatste wedstrijd niet nog die twee of uh, puntjes pakken? Eén of twee puntjes die we nog nodig hebben. Maar uh, ja, als je tegen die andere kampioenen moet, van die andere reservehoofdklasses, dan krijg je Quick Boys 2 en dat soort ploegen. Ja, dat is natuurlijk enorm zwaar. Dus uh, laten we de Huid van de Beer uh, niet verkopen voor die geschoten is. Tenzij we weer in de, in de noordelijke groep worden ingedeeld. Want dan krijg je Kwik Groningen en, en de Zwaben en weet ik veel. Al die kleine daar. Olde Westen? Ja, Olde Westen. Ja. Dat zou ja. mooi zijn, want dan uh, heb je kans op de finale. Ja, meestal. Kijk, ik doe het nu voor het derde jaar op rij. Ga ik voor het NK spelen met de jongens. Uh -huh. uh, en uh, ik heb hebben dus één keer gewonnen en één keer verloren. Uh, dus ik stel voor dat we dit jaar weer gaan winnen, maar... <laughs> maar laten we de huid van de beer niet verkopen. Maar meestal zijn de, de eerste en de tweede wedstrijd wel te doen, maar dan, uh, ja, ja. dan kom je al snel in de kwartfinales en de halve finales, En dan speel je echt tegen berensterke tweede helft. Al, uh... Dus uh, ja, dan, dan moet je het beste beentje voorzetten. Maar dat is overigens ook de reden, en uh, dan is het cirkeltje rond, uh, dat Ilias Bronkorst uh, gisteren niet gespeeld heeft. Ja. Want die zat wel bij de selectie, maar die blijft keurig op de bank zitten. Die mag er nog maar twee als... doen, hè? Ja, als hij te veel bij de eerste gespeeld heeft, dan uh, mag hij niet meer uh, bij tweede uh, meedoen. Nee. En uh, het Zandvoortse talent Ilias Bronkhorst wil ook heel graag nog in zijn laatste jaar bij AFC uh, voor het NK gaan met de uh, tweede helft, Dus daarom is hij gisteren niet, uh, is hij niet ingevallen bij de eerste. En dan mag hij bij tweede nog uh, meedoen. Wordt uh, word, uh, uh, de, het aantal wedstrijden dat hij gespeeld heeft, uh, Paul, wordt dat bijgehouden door jullie zelf of door de KNVB? Nee, je vult natuurlijk het wedstrijdformulier in. En uh, ja, dat, dat uh, gaat in Sportlink, hè, dat is voor uh, ja, de Intimie, het, uh -huh. een, uh, een bekend systeem. Uh, daar kun je precies zien hoeveel uh, wedstrijden iemand dan uh, voor het eerste gespeeld heeft. En dat mogen er maximaal 18 zijn. En bij de 18 e mag je dus niet meer... Uh, ja. Voor tweede speler. En ja, iedere minuut die je in de eerste speelt, uh, die telt als één. Dus uh, Ilias staat nu geloof ik op 16. Ja. Dus uh, ja, die zal hopelijk de laatste drie wedstrijden van HFC1 in, uh, niet ingezet hoeven te worden. Juist. En dan kan hij met de tweede nog mee in de campagne voor het NK. Dat is het plan. Paul, er is maar één club in het land. Ja, die houdt het langst van alle stand, Henny. <laughs> <laughs> Dag makker, dankjewel. Paul, dankjewel. Goed weekend. Oké okay, mannen, bedankt voor het belletje. Ja, doe jij ook. Hoi. Mannen, we gaan uh, nog even naar een stukje muziek. Is dat een goed plan? Ik zie dat jullie de hele tijd uh, met een uh, schuinhof naar de tv zitten te kijken. Ik ben wel heel benieuwd wat er allemaal gaande is. We gaan het zo over hebben. But just let To remind me to find my own. If I lay here. Just lay here. Ik kan even niet hoor, hij is weg. Oh, oh, oh. Nou, ik zit uh, eventjes uh, mijn uh, muzikale geheugen weer even bij. De, het is net een popquiz wat ik hier dan nog <laughs> moet spelen. Uh, het is ja, die heb ik in het verleden met een voormalig CfM collega wel vaker gespeeld. Maar volgens mij moet hij het Ja, goed, ja zie, Heel goed, Heel we goed. We moeten toch nog weer uh... door <laughs> voor de volgende ronde. De Giro d'Italia. De renners rijden door de Negev-woestijn. Er moeten nog 165 kilometer gereden worden. En er zijn drie koplopers en die hebben nog drie minuten voorsprong. Ja, nou dan uh, zal het de meeste mensen niet ontgaan zijn. Maar ook de hockeycompetitie uh, komt in een beslissende fase terecht. Uh, gisteren speelde ook Bloemendaal daarin een rol. Want Bloemendaal heeft de hockeythriller tegen Amsterdam in de halve finale van de playoffs gewonnen. Na uh, shootouts, zo meldt hier het bericht van nh Nieuws. Uh, na de reguliere speeltijd stond het 5-5 in het Amsterdamse Wagenaarstadion. De ploeg schotelden het publiek een wervelende hockey show voor. En Amsterdam leek af te stevenen op een overwinning. Maar de ploeg gaf een 4-2 voorsprong weg en liet Bloemendaal zelfs op 4-5 komen. Het leek alsof de Amsterdammers na de 4-2 geen energie meer hadden... en Bloemendaal nam het heft in handen. Via een goal van de 39-jarige Jamie Dwyer... ja, wie kent hem nog? Uh, ooit nog bij de Olympische Spelen heel succesvol voor het Australische team. En twee assists van deze veteraan liepen Bloemendaal uit zelfs naar 5-4. In de slotminuut maakte Nicky Leijs de thriller compleet... door de stand alsnog gelijk te trekken naar 5-5. En daardoor moesten shoot de beslissingen nemen bloemenal al mister geen shootout en won daardoor de eerste play-off wedstrijd in de halve finale. De ploeg van Michel van der Heuvel die kan dus vandaag de finale veilig stellen door uh, thuis opnieuw te winnen. En dat dat een hele uh, happening is daar in Bloemendaal. Uh, daar zorgen de Bloemingdaals. Uh, de Bloemingdales, uh, uh, de, deels, de Ja, deels. Die, die doen dat wel. <laughs> en, uh, want er, daar echt met rook en weet ik allemaal wat. Uh, dat is uh, een belevenis. En in de anderhalve finale viel de beslissing ook al door shootouts. En daarbij was uh, Kampong, uh, degene die uh, oranje-rood... Het uh, op de knieën wist te, te krijgen. Dus het, uh, voorlopig ziet het er als volgt uit. Bloemendaal staat iets met betere papieren voor. En Kampong dus ook. Ja. ja. Nog iets over het uh, Ajax-talent had jij. Ja, dat, uh, want de Ajax gaat vanmiddag in de wedstrijd... Uh, tegen Excelsior uh, weer voor een verrassing zorgen. Die gaan uh, een heel jong spelertje weer uh, laten debuteren. Vanaf, de, vanaf het begin trouwens. En dat is natuurlijk een, een geweldig leuk Nummer 41... Siva gaat zijn debuut maken. Vanaf de aftrap. Oh, dat is, dat is heel, heel opmerkelijk. Dat is het laatste wedstrijd trouwens. Ja. Uh, nog één ding over Ajax. Want uh, dan, nou ik het toch uh, heb, want ik heb het hier uh, in de buurt uh, staan. Landelijk uh, media melden dat uh, Nicolas Tagliafico het enige lichtpuntje is uh, geweest voor Ajax. En dat verder uit alleen maar hen misschien wel het meeste teleurstellingen heeft bestaan. De linksback die is in januari overgekomen uit Argentinië, die kende een ijzersterk debuut tegen Feyenoord en verdween daarna niet meer uit de basis. Zoals hij zelf voor de NOS al heeft gezegd, ik voel me goed in de stad bij de club met de fans. Uh, al dus de 25-jarige Argentijnse international over zijn eerste maanden in de hoofdstad. En voor veel Latino's geldt dat ze tijd nodig hebben om te wennen. Bij Tackelia Fico blijkt dat dus anders te zijn en maar hoewel, het uh, is niet allemaal simpel, zo uh, zegt hij zelf. Ik heb gewoon hard gewerkt en vanaf het eerste moment gedacht aan al het moois wat me is overkomen. Ik heb het vuur uit mijn sloffen gelopen. En als Tagliafico gevraagd wordt uh, naar het mislukte seizoen van Ajax, blijft de Argentijn daarbij wel op de vlakte. Ajax moet elk jaar kampioen worden, dus we hebben ons doel niet gehaald. Dat is nog eens even taal van een professional. Maar goed, het klinkt als trainerspraat. En dat is niet toevallig, want Tagliafico... volgde de laatste drie jaar in Argentinië... in zijn periode als aanvoerder van Independiente. Dat is ook een legendarische Argentijnse club. Een trainerscursus. En die moest hij afbreken toen Ajax afgelopen winter aanklopte. Of hij dat ooit nog gaan wil worden, dat is nog maar de vraag. Zegt hij, moet ik het eerst goed doen hier bij Ajax? En wie weet, ben ik dan over tien of vijftien jaar wel de coach? Ik heb nog een wielrenbericht. De kans is groot dat sportcentrum op Papendal... in 2021 gastheer is van het wereldkampioenschap BMX. Directeur Jochem Schelkens bevestigt tijdens de wereldbekerwedstrijden... op dezelfde locatie dat Papendal en de Wielenbond KMU... een bid voorbereiden dat in juni... bij de internationale wielrenunie, de UCI, wordt ingediend. De plannen zijn inmiddels voorgelegd aan het ministerie... de provincie en de gemeente Arnhem. We rekenen op hun steun. Al dus Schellens. Is er niet op dat... Uh, op dat, dat... Hoe noem je ze het een cross-parcours? Ja, ja, ja, dat is diezelfde, datzelfde gedeelte waar ook die Jelle van Gorkum ja, nou ja, daar dat, de, precies. nou ja, dat is, dat is ook, daar is ook van de week iets over geweest. En ook dat bericht had ik eventjes net, maar ik heb hem hier weer. Dat van Gorkum bij dat indrukwekkende verhaal dat eerbetoon is geweest. Hij zat nog zelf in een rolstoel. Maar hij heeft al aangekondigd dat, dat hij, dat hij vastbesloten is om weer terug te komen om. BMX weer op een uh, topniveau te bedrijven. Dat had allemaal te maken met een ketting... die beneden nog over die lijn heen lag. Oh, man. En daar, daar is hij gewoon, uh, hebben ze gewoon niet gemerkt. Man. Je wordt gewoon gelanceerd. Je wordt echt gelanceerd. Want je komt van die startheuvel met ja. een uh, noodgang afzetten. Dus ja, dan vlieg je wel over, uh, over je stuur heen. Dat, uh, dat wil je niet meemaken. En ben jij wel eens geweest op Avendal? Ja, ja, zeker. Tuurlijk. <laughs> ook nog met de uh, HFC, of niet? Want jong Vitesse speelde er ook, toch? Mhm. Mm voor mij ziet het er inmiddels allemaal best wel netjes uit daar. Het is een, een prachtig sportcentrum aan het worden. En alles traint er, alles. je kunt iedereen er tegenkomen. Het is echt ja. geweldig. En we zijn bijna door het eerste uur. heen. had je nog ja. een bericht in? Ik ja, zie je bijna, bijna een half uur. Dan begint de laatste competitieronde in de Eredivisie. Maar we hebben natuurlijk ook amateurvoetbal. We zullen proberen u daar ook van op de hoogte te houden. In 1A AGB tegen Velzen. 4E Zwanenburg DSK. Ook in 4E MMO tegen OG. En in 5C Heijs tegen Heemsteden. Ja, we gaan kijken of we contact kunnen leggen met uh, Miranda Wesselman. Hè? Onze uh, vrouwelijke uh, reporter het, hè? van OG. Ja. Uh, OG uh, speelt in principe nergens meer voor. Maar het is natuurlijk wel leuk uh, op zo'n uh, de zondag. Hier op die zolderkamer om te kijken hoe dat... Uh... Ja, ze had ook aan het strand kunnen liggen. <laughs> ja, dat nee? is waar inderdaad, ja. Um, nou ja, goed, die vier wedstrijden. We gaan uh, straks de hele eredivisie volgen. Ja. En misschien is het wel leuk om uh, straks vooruit te blikken ook op... Uh, El klassico van vanavond, want. 9 uur. Hè? Ja, daar is natuurlijk wel het een en ander gaande. Hè? Want uh, normaal gesproken, als je kampioen bent. Uh, dan de, de, de eerste tegenstander waar je tegen speelt. die gaan uh, een, uh, een erehaag vormen. En Real Madrid doet dat niet. Nee, dat is... Flauw. Klop... Dat vind ik gewoon flauw. En, hey, en wij gaan in de, in de uh, uur. Ik, ik, ik hoor het, het... gekraak van een zakje. Dus dat vind ik al heel dat fijn. Dat is ja. Want dat ja. zijn de, de ja. sieropwagens die we van Celeste hebben gekregen. En die kunnen we lekker tijdens het nieuws oppeuzelen. Ja. Zo is ja. dat. Dankjewel Celeste. Ga gaan we het uh, ge met gesproken woord uh, redden van het nieuws? Uh, ja, van, uh, ja want twaalf, we, uh, hebben, uh, nog, we hebben nog drie seconden. Dus oh, ik okay, zeg nou, tot dat zo meteen. Heel